Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Zandstad vielen naar Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Na een ongeluk op de parallelbaan, 4 kilometer, Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Deze moest ik gewoon draaien. Begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Nogmaals een goede middag en welkom vanuit een zonnig Zandvoort. Jawel, de zon schijnt bij ons. Het tweede uur van dit programma Herman Brood en Saturday Night. Ja, het gebeurt vanavond. Een raadje plaatje voor het team van CFM. En wie is dit? Albert-Jan? Dat is de Groninger, hè? Herman Brood. Herman Brood. En inderdaad zijn Saturday Night... Welkom terug, uur 2, met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, om half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want er zijn van allerlei evenementen in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Dus dan kunt u gelijk even meeschrijven van, hé, hey, daar wil ik heen, gelijk even de gegevens noteren. Dat allemaal om half vier. Over een tweetal praten gaan we weer live schakelen met John Lemmens, want die is voor ons aanwezig bij de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen VEW. En hij verliet ons bij een 0-0 stand rond de klok van kwart voor drie. En we gaan kijken of daar inmiddels een wijziging is aangekomen. Dat allemaal over twee, een tweetal platen. En verder natuurlijk tussen de muziek, tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. Oké, okay, Marianne Vos, hoe gaat het daarmee? Die is derde geworden. Derde geworden? Ja. Wow, mooie prestatie toch? Hij ja, je derde. wil altijd eerste worden, maar nee. dat gaat niet altijd op natuurlijk. Mooi, de derde plek dus voor Marianne Vos. En in de tweede uur hebben we buiten de informatie voor Sanford en de regio natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. En heb jij een plaats die je wil horen, dan uh, laat je het gewoon even weten aan CFM. Bel naar de studio 5730393. Of reageer gewoon even via de Facebook-site van CFM. Hier is naar Radam Michael Walden en Kimmy, Kimmy, Kimmy. On the road, with my man. I was so exhausted. It was wrong. Even back to the 80's bij ZFM. En ja, als je teruggaat naar begin jaren 90... toen was het begin van ZFM hier in Zandvoorts. ZFM 107 voor Zandvoort Vicinity. En zo klonk dat toen. Jawel. ZFM 25 jaar in Zandvoorts. En vanaf volgende week gaan we dat uitgebreid vieren. 25 uur live radio. En natuurlijk onze receptie op het strand van 6 tot half 9... Volgende week zaterdag bij Talassa. We were nou gaan we weer lekkere muziek draaien. Hier is Hosea. En take me to church. No absolute. She tells <middels> me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Eeeeh. Take me to church. Nou, normaal gesproken zouden we nu schakelen naar John Lemmens... voor de eind van de, de eerste helft van de wedstrijd FC Sonfort tegen VEW. Maar daar is het een en ander gebeurd, Albert Jan. Ja, de, het spel heeft even, even stilgelegen. Het heeft alles te maken met rode kaarten, dus dat loopt allemaal iets uit. Maar naar de volgende plaat gaan we schakelen... en dan krijgen we weer de update van John Lemmens... Oké, okay, bij deze dan. Dus we gaan de plaat draaien. Ja, nou hadden we hebben het. We draaien een aantal oude jingles van CFM hè, uit de beginperiode. Ja. En dan had je vroeger ook een Rob van der Velde hier ja. draaien. En ik heb me laten vertellen dat hij ook op de receptie komt. hè? Ja, die komt ook op de receptie. Ja, geweldig. Ja, en dan nou vragen leuk. sommige collega's van uh, CFM zich af van uh, wie is dat nou hè? Ja, klopt. Ik heb geen idee. Heb jij een idee? Nee, ik ook niet. Maar het was toen die andere bekende Nederlander, die is ook hier begonnen. Ja. Uh, ik weet niet meer hoe die, die DJ hoort, maar hij zit ook uit... Uit die tijd is hij ook. Dat klopt. Dus het Hartstikke leuk dat hij even op de receptie langskomt. Goed, we wachten het af. Rob van der Velden hier bij CFM. Rob van der Velden. We schakelen live over naar Sean Lemmers. Hij is vanmiddag bij de wedstrijd op Duintjesveld. SC Zomvoort tegen VWVEW. Het slot van de eerste helft, Sean. Hoe gaat het daar? Nou, het is niet het slot, want uh, we zijn uh, wat uitgelopen. De stand, dat kan ik en dat laat ik samen weer beginnen, is 1-0 voor SC Zomvoort. Kijk! Dat is gunstig. Maar we zijn een keeper kwijt en we zijn een speler van de tegenpartij kwijt. Nou, nou, dat is een heel lang verhaal. Maar kort gezegd, het was een, blunder, een verdedigende blunder van SC Zandvoort, waar ze een crosspas gaven over de breedte van het veld. Waar de tegenpartij zo met de bal weg kon lopen naar de keeper. Die drukte hem wel naar de rechterkant van het veld. En die, uh, maar ja, die tacklede hem ook. En toen was het uh, ja, een rode kaart voor onze keeper. Vervolgens moest er een andere keeper komen. Uh, die moest snel nog omgekleed ra raken. Want die was geblesseerd eigenlijk, het Smit. En dat duurde nogal een minuut of tien. Maar goed, de scheidsrechter gewoon onze gelegenheid in de tijd daarvoor. En uh, dus, uh, Ronald Kalis moest daarvoor uh, ja, opgeofferd worden als speler. Om een keeper erin te kunnen zetten als je rood hebt. En uh, een paar minuten later... Het was een gore overtreding van, uh, van een VEW-speler, twee benen, heel bewust op een zandpunt spelen. Ja, die, daar kon de scheidsrechter niet anders doen dan hem ook rood geven. En we staan dus nu gewoon met 10-10 weer uh, in het veld. Dus 20 man, in plaats van 22, maar wel een 1-0, een doelpunt van Patrick Koper, een verdediger, in, nou, het zal zijn, een uh, ja. minuutje voor 10. Dus, uh, nee, z'n staat voor. En nee, maar is het uh, zo'n uh, zo wilde wedstrijd, om het zo maar even te zeggen? Of is ja, het gewoon puur nou, toeval dat het uh, zo gelopen is? Nee, nee, het was, het was even, even, even gevaarlijk en even wild tegen elkaar. Maar, uh, ja, nee, oh, een honderd procent kans om één heen te scoren. Maar de man van VW pakt niet de kans. Die is uh, gewoon slecht. Ja. Nee, ik ben met de radio bezig. Ja. En dus, ik uh, <laughs> ja, hier ook een verhaal halen al dat ik het zeg, maar een 100% kans van 1-1. Ja, als je het niet neemt, dan, uh, ja, dan mag je hem ook niet scoren, uh, gebruiken. Ook. Het is echt, het is, de rust is weer terug. De, de, even op zootjes, en nu, dan is dat er wel. En uh, het publiek van de VW is uh, behoorlijk veel uh, aanwezig. Maar uh, nee, uh, ik heb het ge gevoel dat we deze wedstrijd uh, aan de goede kant gaan eindigen. En dat is belangrijk eh, voor FSB Sanford, want dan staan we bovenaan. We staan los zelfs van nummer 1, al twee wedstrijden neergesteld. Maar goed, ze moeten toch maar die twee wedstrijden eerst nog gaan winnen. En dat is waar, Sean. Uh, opponent. <lacht> en dat is ons opponent Edo. En, uh, maar goed, dat is ook de, mede, ook de titelkandidaat. Maar de, als we deze wedstrijd sowieso winnen, dan zijn we na vandaag. hebben we een periode te pakken. Dat is, dat is helemaal goed. En dat is best gunstig en dat, is, uh, dat betekent dat je al nakompetentie gaat spelen. Kijk, Sean, uh. hey heb jij er uh, zicht op hoe lang uh, de eerste helft uh, nog uh, gaat duren? Uh, uh, hoe laat? Ik heb uh, niet dat verloos, John. Hoe laat heb jij het? het is uh, zes minuten voor half vier. Zes minuten, ik denk een paar minuten, uh, dan moet het afgelopen zijn. Tussen, uh, tussen, uh, tussen drie en vijf minuten en dan zal er rust zijn. Nou, weet je wat we gaan doen? We komen begin tweede helft weer bij je terug, John. Oké. Okay. Dankjewel en tot zometeen. En hier is Lilywoods en the Prick. and Prayer in Chile, een hitje van alweer een aantal maanden geleden. Feel the love is dead. I'm loving angels instead, and through where.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 Me I'm loving angels instead was de song van Robbie Williams, joh, de Angels. Het is eh, één minuut overal vier geworden. Nou, de vaste luisteraars weten het dan. Het is tijd voor de evenementagenda. Is het weer een lange lijst, Albert-Jan? Nou, Dit weekend is een beetje de stilte voor de storm. De dan, stilte maar, voor de storm, want oh. volgende week gaat stormen. Ja, <laughs> gaat. Ook, ja. Ook.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 Het museumteam heeft samen met het Holland Casino Zandvoort... een expositie samengesteld waarin u een overzicht krijgt... van de nostalgische begindagen tot de huidige tijd. En dat allemaal dus in het Zandvoorts Museum nog tot 1 maart 2015, deze expositie. Prijs per persoon 2,25 euro en kinderen tot 18 jaar gratis. Vanavond is het zover. Raadje, plaatje. Wie durft het te op te nemen uh, tegen het team van ZFM? Vanavond om acht uur. Raadje, plaatje in Café 4. Er zijn diverse rondes met uh, muziekvragen. En uh, ja, een team bestaat uit maximaal vier personen. En wilt u nog meedoen? Uh, ik zou dan even uh, naar de Facebookpagina gaan van uh, Café 4. Want ik weet niet, wellicht dat de inschrijving inmiddels vol is op www.caf4.nl. Www Vanavond dus om 8 uur. Wie neemt het op tegen een team van ZFM? En uh, hoe meer raadje plaatjes goed zijn, uh, hoe beter je ervoor staat in het eindklassement. Dat allemaal vanavond vanaf 8 uur in Café 4. Gaan we naar morgen, dan is het weer tijd voor de Zandvoortse Rommelmarkt. Op 1 februari is het weer zover. En zal het Zandvoortse Rommelmarkt weer plaatsvinden in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als Mede Antiek, Curiosa, verzamelingen, boeken, etc. De bar van Theater de Krocht zal de hele dag geopend zijn... zodat u na, na uw aankopen te hebben gedaan... en ervan een heerlijk hapje en uh, een drankje kan genieten... en of een broodje kunt genieten. De toegang tot de markt is gratis. Dat allemaal morgen dus. De rommelmarkt in Theater de Krocht. Grote Krocht 41. En dat begint allemaal morgenochtend om 10 uur. En duurt tot 4 uur. Gaan we naar aanstaande dinsdag. Dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. En met name onder de oudere Zandvoort is een bekend begrip. En dan wordt vertoond. En dan hebben we het natuurlijk over Circus Zandvoort, gasthuisplein nummertje 5. En dat begint allemaal om 1 uur. Cinema Nostalgie. The Little Princess. een musical uit 1939. Met wie dan, met niemand minder dan Shirley Temple in de hoofdrol. Meer informatie over Cinema Nostalgie kunt u, en de andere bioscoopagenda kunt u kijken op www.circusandvoort.nl. www.circussandvoort.nl Dus dinsdagmiddag Cinema Nostalgie om 1 uur The Little Princess. Gaan we naar woensdag, gaan we wederom naar het Circus Zandvoort... want dan is het weer tijd voor Filmclub Simon van Kolm. En ook daar, die informatie kunt u terugvinden op www.circusandvoort.nl. En Filmclub Simon van Kolm begint allemaal om half acht s avonds op deze 4 februari en het duurt tot 10 uur. Dan is het vrijdag, is het weer tijd voor Jazzy Lounge Club. En dan heb ik het over Café Neuf. Grand Café Neuf uh, aan de Haltestraat 25. En dat begint allemaal om 6 februari om 9 uur en duurt tot 1 uur uh, in de nacht. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen bij Café Neuf. Tijdens het Jazzy Lounge Club en Jam Session treden elke keer weer verschillende artiesten op... in het altijd gezellige Art Deco Grand Café en Restaurant Grand, uh, Café Neuf. Vooraf of tijdens het optreden Heerlijk Eten... kijk dan even op de www.facebook.com... slash Zandvoort voor de menus. en reserveringsmogelijkheden. Dat allemaal dus op 6 februari vanaf 9 uur. Jazzy Langs Club en Café Nuf aan de Halterstraat. En dan, dan nou moet ik echt tromgeroffel hebben. Tadaa. Goed, dan uh, gaan Daar we... Daar komt hij. <laughs> dan gaan we naar... Uh, de, op 7 februari is het dan zover. Dan is het de receptie van ZFM, uw, uw lokale zender... Op, uh, om dit te vieren nodigt het bestuur alle medewerkers, ex-medewerkers... sponsoren en adverteerders uit voor de receptie op 7 februari 2015. En waar moet u dan zich vervoegen? U bent van harte welkom bij Thalassa Boulevard Paulusloot nummertje 18. En dat begint allemaal om 6 uur en dat duurt tot half negen. De muzikale omlijsting, ik durf het wel te zeggen... de, van, de huisband van ZFM, Ruud Janssen Band... En hij uh, ja, is niet alleen een collega van ons... maar hij is natuurlijk ook inmiddels ja, bekend in en rondom Zandvoort. Ruud Janssen zal de muzikale omlijsting verzorgen... tijdens onze receptie ter ere van ons 25-jarig jubileum. Dat allemaal op Talassa Boulevard Paulusloot nummertje 18... op deze 7e uh, februari om 6 uur tot half 9. Ik zeg, wij verheugen ons op uw komst. En ik zou zeggen, zegt het voort, zegt het voort. En na de receptie van uh, ZFM, u bent nog niet uitgefeest, bent u weer van harte welkom in Café Neuf Grand Café uh, en restaurant aan de Haltestraat 25. Want dan is het weer zover Van Kessel Live, het uitgestelde concert in verband met uh, ja, toen stemproblemen. Maar die zijn allemaal weer over, dus op deze 7 februari vanaf 9 uur s'avonds is hij weer live te bewonderen in Café Neuf. Zandvoorts beste rockband van Kessel Live en DJ Marco de Boer... treden op bij Café Neuf, Grand Café en Restaurant. Met als thema Back to the Future. Nu al een legendarisch optreden dat je eigenlijk niet mag missen. Meer informatie natuurlijk kunt u vinden op de Facebookpagina van Café Neuf op deze 7 februari vanaf 9 uur van Kessel Live. En de jazzliefhebbers zijn dan zondag weer aan de beurt... want dan is het 8 februari... En dan is het weer Jazz in Zandvoort met Frans, Frits Landersbergen. En dat is allemaal in gebouwde krocht. Gr uh, Grote krocht 41. En dat begint allemaal om half drie. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten... kunt u vinden op de website www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl. En ladies, opgelet, Er is weer een ladies' night. En dan hebben we het over Bioscoop Circus Zandvoort... en het Gasthuisplein nummer 5. En dat speelt zich allemaal af op 12 februari om half acht s avonds. En dat duurt ongeveer tot half elf. Fifty Shades of Grey, die film. Een ladies' special uh, night, zou ik zo zeggen. Dat allemaal, bioscoop Circassand voor het gastheidsplein nummertje 5. Op deze 12 februari vanaf half acht s avonds tot half elf. Prijs per persoon is 13,50 euro, inclusief een hapje en een drankje. En dan gaan we ons een beetje opmaken voor een Valentijnsdag. Ja, die zit er ook aan te komen. En zaterdag 14 februari, voor diegenen die het nog niet weten... dan is het Valentijnsdag. En ook dat wordt jazz eh, op een muzikale manier... Eh, eh, onder uw aandacht gebracht tijdens Jazz aan Zee. Kloes van Mechelen kwartet featuring Ellen Volkers. Eerst genieten van een live jazzy optreden... van 6 uur tot 9 uur s'avonds met Kloes van Mechelen op de sax. Ellen Volkers zang, Nick van den Bos op piano... Daniel Geul op dubbelbas en Menno Velendaal op drums. Tijdens of na het optreden eten een uitstekend plateau d'amour... van de koks van het strandpaviljoen Talassa. Prijs slechts 65 euro voor twee personen. Reserveren gewenst. En uh, dat is, kan natuurlijk allemaal via www.thalassa18.nl www.thalassa18.nl Wil je dus je Valentijnsdag een... Jazzy sound geven. Ga dan naar die zaterdag 14 februari. Naar Talassa toe vanaf 6 uur. Kloes van Mechelen Quartet featuring Ellen Volkers. En daarna een plateau Darmoer. Geniet ervan. Nou, dat klinkt mooi. Dacht ik. Jazeker. Wil je het even meer te nalezen? Download dan bijvoorbeeld de CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. Zoek gewoon even op ZFM en blijf op de hoogte van alle evenementen en de laatste nieuwtjes uit Zalvoort. of luister gewoon live naar ZFM via onze livestream. Brick by brick, we built the house and then we broke it down. Word for word, we meant to hurt and then we killed the song.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 See why?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 Dat was Sadel, de Chasing Pavements. Ja, of het jou zei net al, Valentijnsdag gaat er aankomen. Dus mocht je het nog niet weten, 14 februari, belangrijke dag. Een dag nadat, hè, zullen we zeggen. The day after. The day after, ja. Ja, ja Valentijns Bridge. En dan hebben we het over bridgen in de Bibliotheek Zandvoort. In de Bibliotheek Zandvoort wordt op 14 februari om 1 uur... een, een Valentijn Bridge Drive georganiseerd. De Bridge Drive is in samenwerking met de Zandvoortse Bridge Club en Ab van de Molen, beheerder van het LDC, tot stand gekomen. Tijdens deze middag wordt steeds tegen andere paren gespeeld. Kees Blaas zorgt ervoor dat wedstrijden goed verlopen. Aan het einde van de middag gaat de winnende, het winnende paar... uiteraard met de prijs naar huis. Deelname kost per paar 5 euro. Dit bedrag is inclusief een kopje koffie of thee... De locatie, zoals gezegd, is in de bibliotheek Zandvoort... louis Carré nummer 1. De inschrijving is tot en met 13 februari via... en dan komt-ie www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Dus britsers in Zandvoort en omstreken... schrijft u in voor deze Valentijnsbridge in het LDC op Valentijnsdag. En wat ja. gebeurt er nog meer buiten britsen? Zeg het maar. Nou, ik heb geen idee. Op Valentijn nou. kan er van alles gebeuren. S'avonds kan je naar de Jazz aan Zee. Ja, dus ook, ook, dat, ook dat. Okay. En er ook diverse restaurants zijn met de diverse Valentijnsdiner's. Nou, we gaan het meemaken. 14 februari aanstaande Valentijnsplaatje naar maar. Nou, Oké, okay, daar komt hij aan. Hier is Kim Waals voor Letter Word. Oftewel l o v -I. Speciaal voor vadertijdsdag draaiden we deze van Kim Waals. Ook is zo'n lekkere oude plaat, hè, gewoon. Dat was de 4-ledderword. We schakelen weer live over naar Duitsersveld. De tweede helft van SV, SV Samfoort tegen VEW. Daarvoor is voor ons aanwezig vanmiddag Sean Lemmers. Nogmaals, goedemiddag, Sean. Goedemiddag. Ja, de tweede helft. Nog maar net begonnen. Kan je, kan je al wat, ja, ja. wat melden over de activiteit van SV Samfoort? Ja, dat weer is dus altijd net zo gelijk als in de eerste helft. best veel op de helft van de tegenstandersveld. Uh, kleine kansen heeft gekregen, maar nog niet echt uitge uitge uitgelezen kans om naar 2-0 over te gaan. We zijn sterker en we moeten deze wedstrijd ook winnen, maar ja, je moet ze wel maken. Dat zagen we toen in, in live uitzending toen straks, dat ze een 100% score kregen op 1 1 2 Ja, ze maken niet. ...maar voor hetzelfde staat er dan ineens 1-1. Zand uh, gedrukt weer, uh, Max is nu aan de bal... ...en krijgt wel een niet, maar kan er toch tussendoor. En er zijn steeds aanvallen en, en schoten van afstand wel... ...om, om te kijken of die, die verdediging daar uh, ja, de slechte is. Maar nee, ze staan best goed, 2-2. Alleen ja, als je, als je echt kijkt, dan... Uh, oe, nee, nee, nee, we nee. dachten even dat was een binnendoorpaasje... ...maar dat is het net niet... Uh, Verdedigen. Nee, het is weer een uh, hoekschop of uh, sorry, een achterbal. Nee, het is, het is een kabbelende wedstrijd, zoals we dat eigenlijk in het begin van de eerste ook hadden. Oké, okay, nou ja, in ieder geval houden we de wedstrijd uh, in de gaten ook uh, bij CFM. En jij staat uh, daarvoor uh, op uh, Duitschersveld. Straks in het uh, derde, laatste uur van dit programma komen we gewoon weer bij terug, John. Ja, ik moet nog een één melding maken. We weten nu ook waarom al die andere wedstrijden... onder andere Edo en Konink HFC erbij zijn. HFC heeft ook gastveld, maar uh, Edo heeft een schitterend kunstgrasveld. Maar het blijkt toch, die vijf... namelijk nou, is een tien kilometer verschil van het uh, Haardem... dat uh, de velden van Edo onder een dik pak sneeuw liggen. Echt waar? Uh, dat die wedstrijd, ja, dat die wedstrijden... Ja, hier een paar mensen van Edo, want die kon natuurlijk... Die zagen dat hun eigen team niet spelen en dachten, dan gaan we even een zandstuk kijken. Maar, dus die konden niet spelen tegen sneeuw. Oké, helemaal duidelijk. Dankjewel, Over John. Ja, inderdaad. We hebben het vorige week ook meegemaakt. Amsterdam helemaal plat. wordt geen sneeuwvlokje gezien. Dus het is bekend. Het kan zomaar gebeuren. Die Amsterdamers hebben altijd wat Ja, precies. Nou, tot zometeen. En deze speciaal voor Albert Jan. Ja, 7 februari dus, de receptie van uh, CFM. 25 jaar uh, lokale radio in Zandvoort. En daar zijn we natuurlijk enorm trots op. En van 6 tot half 9, de receptie van ons bij uh, Talassa aan het strand hier in Zandvoort. Dus geen 7 september, maar 7 februari party on, hè, zullen we maar zeggen. Ja, zoiets. <laughs> en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zo meteen zijn Albert Jan en ik er nog één uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Salford en de regio. De laatste is deze van Echo Smith. Walking in een straight line. That's not really her style. They all got the same heartbeat, but hers is falling behind.